Wat is er aan de hand? Ik heb hier de admiraal zelf, commandant. Hij wil u dringend spreken. Sorry, ik moest u direct roepen. Nou, is oké. Okay. Pak hem hier maar. Deze koptelefoon. Dank okay. u. Hallo, hier. Uh, Phelps hier. Eh, oh, Phelps. Oh. O, jongen. Alles goed met de gezondheid? Ach, bent u dat, admiraal Cunningham? Dat ben ik, ja. En? Nou, uh, met mijn gezondheid gaat het uitstekend, maar... ik kan me niet voorstellen dat u me daarvoor roept. Natuurlijk niet. Ik kom eens informeren wat je allemaal uitspookt met je schip. Je zult nu al weken midden op de Atlantische Oceaan. Op wie vervel doe je dat? Op bevel van Barrows, chef van de geheime dienst. Barrows? Nou, maar wat wel die vogel? Geheime dienst? <laughs> Ach, die jongens hebben altijd iets bijzonders. Wil je die meneer Barrows even aan de radio roepen, Philips? Dat is niet mogelijk, admiraal. Huh? Ho hoezo? Hij is er niet. Niet aan boord? Dan nou, bewoord is hij dan. Net weggegaan. Waarheen? Het spijt me, admiraal. Uh, meneer Barrow's die gaf me strikte orders dat aan niemand te vertellen. Aan niemand? Ook niet aan mij? Je directe superieur? Het spijt me, admiraal. Luister goed, Phillips. Kan iemand meeluisteren? Nee, nee, uitgesloten, admiraal. Goed, luister. Ik heb vernomen dat jullie daar aan boord denken dat er een soort zesde continent bestaat. Dat is allemaal pure nonsens, commandant. Je laat je meeslepen door geschikte mensen van de rijbe dienst. En amateurs, als dokter Kanuë die fel brandt. Heel brandt. Omdat die knaap goed tegen een balletje aan kan slaan, betekent dat nog niet dat hij. Nou ja. Laat maar zitten. Ik vertel je dat het allemaal flauwekul is wat ze zeggen. En ik beveel je, onmiddellijk oer ze zetten naar huis. En op volle kracht komen op. Begrepen? Begrepen, admiraal. Goed, zo kan ik je weer. Een nuchter zeeman zoals jij had zich niet in de lugen moeten laten liggen. Op volle kracht naar huis, Phelps. Het spijt me, admiraal. Huh? Wat, wat, wat bedoel je? Ik doe het niet. Wat niet? Koerswijzigen. Je weet wat je doet, commandant. Ik weet wat ik doe, admiraal. Ik doe het niet. <middels> Hoe ver nog, Captain? We moeten elk ogenblik de kust in zicht krijgen. Veel. Ja? Wat is er? Zo ziek als een hond. <laughs> Luchtziek. Luchtziek Jij? Ik dacht dat je een eigen vliegtuig had, waar je al jaren mee rondduurt. Ja, dat is wel even wat anders dan deze rotkist. Zondagsvliegen. <laughs> jij zegt ook niet veel, Tonio. Nee. Zeg, ik ben blij dat je erbij bent, Tonio. Waarom? Als we ergens op dat zesde continent neerdonderen, dan weet jij tenminste waar we zitten. Dat is zo. Ik ben wel nieuwsgierig wat we daar zullen aantreffen. Helemaal nou ik die duikbootcommandant Priem en zijn tweelingbroertjes heb gezien. Die knaap heeft ons vliegtuigschip toch maar een behoorlijke blikschade toegebracht. Jammer dat ik geen tijd had om met hem te praten. Ik heb velds opdracht gegeven. Meneer Werrows, waarom praat u zoveel? Doe ik dat? u nerveus? We zijn nu uh, onder ons. als collega's, commandant. Uh, commandant Prim. Commandant Helps. Mm -hmm. Otto Prim. Otto Prim. En die andere. Merk Uw bemanning. Ja. De hele bemanning van uw duikboot. Ja. Die, uh, U weet dat die allemaal op u lijken. Ja, dat weet ik, ja. Als twee druppels water. Correct. Heette die ook allemaal. Uh, Prim. Van kok tot kapitein allemaal? Prim. Otto Prim. Is dat niet wat uh, verwarrend? Ik bedoel, uh, u vindt dat uh, gewoon. Dat is volkomen natuurlijk. Oh ja, ja, juist. Ja. Nou, omdat we allemaal dezelfde productie zijn, zijn we allemaal dezelfde. Toch? Juist, ja. Hetzelfde bouwjaar. Dezelfde serie, zal ik maar zeggen. Oh ja, dezelfde serie. U bent dus gefabriceerd. Correct. Dat geeft u toe, dat, dat is zo. Ja, wij zijn gefabriceerd. Wie niet? Ik. Nee, nee, nee. Dat wil zeggen, uh, niet in serie. Ik bedoel, er is er maar één zoals ik. Ja, dat wil zeggen, ik heb wel een broer, maar... Uh, Eén? Ja, maar uh, die ziet er heel anders uit. U bent uh, niet gefabriceerd? Zoals u dat bedoelt, nee, nee. Is er dan nog een andere manier om mensen te maken? Dat, uh, dat zou ik denken, ja. Hoe dan? Hoe? Uh, ja, hoe? Komend uit Ja. Hoe bent u gemaakt? Tja, dat, uh, dat is een lang verhaal, dat dat zal ik u nog wel eens een keertje vertellen. Hoe oud bent u eigenlijk, commandant Pring? Eén maand en drie dagen. Oh, en uh, weet u wie uw vader is? Mijn wat? Oh, ik bedoel, weet u naar welk model u gefabriceerd bent? Zeker, naar Otto Pring. Ja, ja, juist. Ik uh, ik heb in dit boek een, een foto van hem. Ja, dat is hem, ja. Otto Pring. U wordt commandant in tweede het steken de Tweede Werelddollar. Een uitstekende marineofficier. Dat weet u dus. Dat weten we allemaal. We voelen dat het een grote eer om naar hem gefabriceerd te zijn. Maar wie bent u gefabriceerd? U, u bedoelt wat mijn model is? Dat bedoel ik al. Ja. <sus> nou, die, die heb ik niet. U bent niet gefabriceerd naar het model van een beroemde Britse marinecommandant? Nee. Oh, dat spijt me voor u. Oh, dat hoeft u niet te spijten. Ik ben blij dat ik een gewone vader en moeder heb. Hm. Het is een grote eer om naar het model... Ja, ja, ja. ja. U, uh, u bent iets ouder dan een maand, zei u? Correct. Welke opvoeding kregen u in die tijd? Opvoeding? Ja, of, of, of laten we zeggen, opleiding. We werden van de eerste dag af opgeleid in het vaar met een u boot Vanaf de eerste dag? U, u was er ineens en hup, uh, hup de, duik, de duikboot in... We leren natuurlijk ook uh, lezen en schrijven, ja. In één maand? En we kregen een uh, politieke opleiding. Zo, oh, dat is knap. Wat leerden jullie dan in die politieke opleiding? Dat je onder alle omstandigheden je orders hebt uit te voeren. Onder alle omstandigheden. Ook als je zeker weet dat je met een duikboot uit de Tweede Wereldoorlog... niet op kunt tegen een vliegtuigschip met de modernste bewapening? Onder alle omstandigheden... Orders uitvoeren. Wiens, orders. Van het vaderland. Oh, jullie zeggen niet moederland, maar vaderland. Zeg ik vaderland? Ja. Oh nou ja, herstellen, herstellen. Het is moederland. U zei vaderland? Ik weet niet wat die term vandaan. Dus. Uit uw uh, herinnering? Een verherinnering, ja, dat zou kunnen niet. Neem ik waarlijk. Hoeveel prins zijn er? Uh, wij waren van het eerste experiment, de eerste serie, zoals u al zei, oh. de eerste lichtingjaar. Daar zijn er veel van gestorven. Professor Hawks heeft nu meer ervaring. Ja. We hebben nog allerlei kleine mankementen. Kinderziektes. Hoe bedoelt u kinderziektes? Oh, oh, oh, neem me niet kwalijk. Ik bedoel. Uh, ik bedoel wat voor mankementen? Ach, kleinigheid er nu. Het doel van professor Hawks was een goede, efficiënte, kundige U-boordvermanning te maken. En daar is hij volkomen in geslaagd. Vindt u? Volkomen. Wij waren uitstekende man. Waren? Hoeveel priemers lopen er nu nog rond? Buiten deze bemanning, niet één. De lichting bleef er juist genoeg over om één bemanning te vormen. Dus alle priem's zijn nu mijn gevangenen. Correct. Maar verheur u daar echter niet te veel op. Hoe bedoelt u? Professor Horst kan zo weer een nieuwe priem maken. En betere. Alles oké, okay, meneer Barrows? U bent zo stil. Als ik praat is het niet goed en als ik zwijg blijkbaar ook niet. <laughs> ik voel me in elk geval een stuk beter. Jij Donio? ook? Hmm. Dat duurt mij te lang. kust. Ja. Ja, ik zie hem ook. Krijgen we nou? Mijn instrumenten gaan tollen. Doe het beneden. Ze knoeien met je instrumenten en straks ook met je motor. Dat hebben ze ook met mij gedaan. Nou, wat heb ik je gezegd? Hou het druk. Hoe doe je dat? Ze stoeren mij, ik stoer hun stoeren, begrijp je? Nee. Leg ik je nog wel eens uit. Ze hebben ons in de gaten. Wat is dat? Luchtdoel geschud. Wat doen we er tegen? Vinden dat ze ons niet raken, hè? Wat, wat, wat doet dat vliegtuig raar? Ik, ik word misselijk. Dat doe ik. Wat? Ik, ik moet zwabberen en dweilen. Wat? Om die granaten te ontwijken. Je mag kiezen, keurig rechtdoor vliegen en een granaat in je zonder of kotsmistenig worden. Hallo, hier HQ-1. HQ-1 roept AQ-5, melden, over. AQ-5, AQ-5 ontvang, luid en duidelijk, over. Meneer Berros daar, over. Eh, hier, meneer Berros. deze knop omdrukken, alsjeblieft. Ja. Berros hier, over. Veld, meneer Berros. Ik heb nieuws, over. Graag kort, Velds. Benader ons doel. Passeren uit de kustlijn. Worden we van de grond af beschoten. Over. Oké, okay, zal kort zijn. Admiraal Cunningham uit Londen aan radio gehaald. Sommeerde mij direct op volle kracht naar huis te komen en sprookjes over zesde continent niet te geloven. Heb hem gezegd dat ik dat niet doe. Over. Dank je, Phelps. Ik sta achter je besluit. Neem alle verantwoordelijkheid. Over. Heb ook met kapitein, gesproken. Die zegt dat er van zijn soort niet meer voorradig zijn. Alle Priems zaten in Duikboot. Zijn dus nu onze gevangenen. Rest nu niet belangrijk. Vertel ik nog wel. Over. Goed werk, Phelps. Benaderen operatiedoel. Blijf stand-by. Verder geen bijzonderheden. Over. Geen bijzonderheden. Succes. Open en sluiten maar. Ik weet wat het is om het bevel van een admiraal in Londen te negeren, Phelps. Nogmaals bedankt. Over en sluiten. ...zou die admiraal een van die mensen zijn die voor veel geld hun mond houden? We hebben nu andere problemen, Phil. Waar zijn we, Tony? Nee, ik zie niks. Het is hartstikke donker. Gebruik die even rood kijken dan, man. Nee. De, dit is het berggebied waar volgens veel die oude kringen zitten. Phil, kijk maar. Ja, herken je iets? Nee. Nee, moeilijk. Weet je het zeker? Wacht eens even. Jij hebt gelijk, Tony. Ja. Ja, hier is het. Ja. ja, zie, ik herken duidelijk die kronkelweg. We zien een geschikte plek... ...om ons te droppen, Captain. Ehm, um, eh, uh, ja, ja, daar dacht ik. Is niet zo bergachtig, beetje heuvelachtig. Ja, daar moet het te doen zijn. Zijn je mannen klaar uit de hand? voor de op, sir. Oké, okay. eerst gaan de drie van jullie. Dan sluiten wij drieën aan en dan volgt de rest. Oog een blikje, heb nog niet de goede hoogte. Veel, Tonio. achter die mannen aansluiten. Haken aan de rail. Gewoon in de rij mee lopen naar buiten, Tonio. Precies doen wat de anderen doen. Ik heb het jullie wel tien keer verteld, dan moet je het weten. Oké. Okay. Deur open. Ready, voor it up. Ready, voor it Oké. Okay. Ja. Yep. Phil. Wat is Phil? Phil Brent. Hier is daar. Sergeant Smith. Tommy Smith. op sergeant. En daar zal meneer Berroos het niet mee eens zijn. Amateur. Wie? Ik? Nee, Berros. Waarom? Nou is het jullie die kist uit zonder behoorlijk afspraken te maken. Afspraken? Wat voor afspraken? Ja, een van de eerste dingen die wij leren is een wachtwoord af te spreken als je met een stel in donker springt. Makkelijk, hoef je elkaar geen blaf onder de neus te houden. U komt ook van boven. Ik moest u naspringen. Waarom? U bent behoorlijk afgedreven. Weet u hoe de anderen moet vinden zonder te roepen volk? Nee, sergeant. Uh... Smith. Tommy Smith. Blij je te zien, Tommy. Of beter gezegd, te horen. Ik zie geen barst. Hé, hey, niks gebroken? Nee, nee, nee. Ja, ik heb mijn pols verswikt. Nou, dat geeft hij bult op mijn kop, zo groot als een ei. Gaat wel weer over. Kom, volg me. Ja. U te zien, meneer Barrows. Ik dacht dat we u nooit zouden vinden. Laat dat maar een Smitty over. Aan wie luitenant? leutnant? Session Smith. Tommy Smith. Die is me nagesprongen en heeft me hier gebracht. Waar is hij trouwens? Die is daar waar zelfs een keizer te voet gaat. Alles in orde, Phil? Smithy beweert dat ik een uh, zachte landing heb gehad. Ja, wat hij zacht noemt. Jullie oké? Okay? Wij wel. Antonio, waar is die? Hier. Zijn jullie toch te zwetsen? Hij heeft gelijk. Actie. Wat gaan we doen? De berg op en dat stel oude dames grijpen. Hoe? Geen idee. Nou, ik denk niet dat ze ons hebben zien springen. Anders zouden ze al lang gereageerd hebben. Wij hebben dus het voordeel van de verrassing. Heb je een idee, Luid? Ik ken het terrein hier niet. Waar zijn je mannen? Aan weerskant van de weg. Weg? Welke weg? We zitten hier vlakbij een wegveld. Je zat er bijna op. De enige weg die kronkelend naar boven gaat. Kunnen wij ongezien naar boven komen, Tony? Ho? Als we niemand tegenkomen. tegenkomen. Hier blijven zitten heeft geen zin. Zal ik geven naar boven te sluipen? Dat lijkt me het enige wat we doen kunnen. Wil jij voorop gaan, Tonio? Jij kent de weg. Ah, dat leest ik vanzelf. Hier en daar kan ik ook een paar bochten afsnijden, maar... Wat maar? Wacht eens. Waarop? Een licht. Waar? Daarboven. Beweegt. Een, een auto? Ja. Die komt bergaf. Dat is onze kans. Hoezo? Hoe lang duurt het voordat dat ding hier is, Tonio? Dat ah, is moeilijk te schatten. Fangt er vanaf of de chauffeur de weg kent of niet? En stel dat hij die kent. Drie, vier minuten. Mooi! Luitenant, laat je mannen zo gauw mogelijk steen op de weg gooien. Nee, leggen. Zo geruisloos mogelijk. En straks onder geen beding schieten. Bouw zo'n versperring dat die wagen moet stoppen. Begrepen? Je wilt die wagen overmeesteren? Als het nou een, een drietal vol soldaat is, dan hebben we het weg gehad. Het moet in alle stilte gebeuren. Als maar één schot gelost wordt, dan weten ze daarboven dat we hier zitten. Dan krijgen we een hele meute bovenop ons. Dat zul jij als curieel leider vaker gedaan hebben, Tonio. Wel, hier. Ja, wat moet ik dit Jolk? Ja, steken. Steek? Ik? Zeur niet, man. Het is nou erop op daaronder. Jij blijft hier zitten en rukt de rechterportier open. Ik ga naar de overkant en pak het linker. Mes op de keel zetten, Phil. Zachtjes doordrukken en als een kabaal maken, steken. Ja, maar ik... ik, ik ja. Zo, man, ik zeg, man. zie hier bij Phil blijven. Rechter achterportier pakken. Revolver tegen de slaap, maar niet schieten. En ja, als het nou een vrachtwagen... Dat he? is het niet. Dat is het niet. Dat kun je aan het geluid horen. Ik hoor niks. Zo, we hebben de barricade... Net voor bij de bocht. Goed zo, luid. Jij gaat met mij mee. Zelfs als Barro's. Linker achterportier, revolver op de slaap. Oké. Okay. En mijn mannen? Met gewierende aanslag aan allebei de kanten van de weg. Ah, ziet het eens al. Ze schieten alleen op een veld. Prima. Met jou kan ik praten. Na snel. Die wagens zo zo. Ik, ik, ik kan dat niet. Misschien hoeft het niet. Steken. Ik en, kan dat niet. Het is zij of wij, Phil. Geef mij die donk, maar. Hier heb je mijn revolver. Ja. Jij pakt het achterportier. Oké. Okay. We zitten. Handen omhoog om schiet. Vierman, uitstappen. Jij eerst. Wat wilt u? Kort dicht. Uitstappen. En dan jij, Sajant, ontwapen en fouilleren. Prima. En dan even jullie achterin. Als de revolver in de rug. Ken je er iemand van? Ligt eens bij. Nee. Ja, maar ik wel. Nee, maar dat professor Hawks. Brent. Phil Brent. Wat gebeurt hier? Hoe ben je ontsnapt? Vertelt u nog wat eens. Is. is dit de man van de experimenten, Phil? Dat is hem. Goeie vangst. Wie bent u? Geen tijd voor plichtplegingen, professor. Luid, Meneer. Laat die anderen zich uitkleden. Waarom? Helemaal? Uniformen uit. Die trekken jullie aan. Tonio, veel en eentje voor mij. Ah, ik begin het te begrijpen. Wij gaan met u terug, professor. U heeft iets vergeten. Iets dat u dringend nodig hebt voor uw werk. Niet dat ik weet. Kap dicht. Jongeman, u moet zich wel... Kop dicht, T. Rustig, Tonio. Ah, ik krijg de zenuwen van die vent. Die is oorzaak van alles. Jij ook, man, dicht, Tonio. Als je dat uniform aan hebt. Ja, dat heb ik aan, of een paar knopen. Ga achter het stuur en keer de wagen. Begrepen. Phil en ik gaan achterin. Volksvoorrin voorin, Tonio. Geef mij dat uniform, luid. U zorgt verder voor deze drie ontleden heren. Met alle liefde. Hoeveel mannen hebben in totaal voor uw model gestaan bij uw experimenten? Een kleine vijfhonderd. Vijfhonderd maal hoeveel? Wat bedoel je? Hoeveel kopieën maak je van één model? Van mij zou je er tienduizend maken, is het niet? Ja, uh... ja, Dat heb je zelf gezegd. Vijfhonderd maal tienduizend, dat is vijf miljoen. Een leger van vijf miljoen oersterke, speciaal geselecteerde kerels. Dat is meer, veel meer dan Hitler had toen hij Rusland binnenviel op, maar wat te noemen. Mijn godborgs, ben je nou werkelijk zo naïef? Geloof je nou echt dat die oude dames zo'n sterk leger bouwen alleen maar om zich tegen invallen te beschermen? Wat kunnen ze er anders mee? Wat kunnen ze er anders mee, man? De hele wereld veroveren, de Verenigde Staten onder de voet lopen, daarna Europa, daarna weet ik veel. In ieder geval het eigen volk onderdrukken. Elke weerstand tegen hun regime in bloed smoren. Waarom zouden ze? Dit volk leeft toch gelukkig. Ze hebben alles. Die man is kind! Halt toch. Professor Hawks kijkt alleen niet verder dan zijn retorten en reageerbuisjes. Ik heb nog meer van dat soort geleden. Aparte mensen zijn het. Heel aparte mensen. Ik bemoei me niet met de wereldpolitiek. Nee, maar die bemoeit zich met u, met uw werk. Die misbruikt uw uitvindingen. Nobel heeft zijn explosieven ook niet uitgevonden om er steden mee te bombarderen. Nee, maar dat wordt daar wel mee gedaan. En als die Nobel zijn kopje beter had gebruikt, zou die nooit... Die uitvindingen zijn goed dat ze in goede handen blijven, maar ze raken zo vaak in verkeerde handen. Ik dacht dat mijn experimenten in goede handen waren. Het land hier, prachtig. Rustige, de mensen. Ben... Wij zullen u sneller tegendeel bewijzen, professor. Maar oh ja, nog iets. In ons laatste gesprek zei u dat u hier wegging... ...omdat de oude dames geen interesse hadden in uw verdere experimenten. Dat klopt. Wat zijn die experimenten, professor? Het is nog te vroeg om daarover te praten. Dat is wetenschappelijk nog niet verantwoord. U bent op dit moment niet in de positie om iets te verzwijgen, professor. Wat bedoelt u? Als wij iets willen weten, kunt u het beter zeggen. Dan hoeven wij geen gebruik te maken van methoden... ...waardoor we het toch te weten komen. Is dat een bedreiging? Een advies, professor. Brand weet dat er iets heel belangrijks aan mijn kopieën ontbreekt. Oh ja? Wat dan? Ik zou het zo niet weten. Het zijn, zijn perfecte kopieën. Uiterlijk niet van elkaar te onderscheiden. Uiterlijk niet, nee. Innerlijk wel? Hebben ze dan een innerlijk? Dat is wat er ontbreekt. U wilt iets aan hun innerlijk gaan doen? Ze ontberen gevoel. Ze kennen geen emoties. Ze weten niet wat vreugde of verdriet is. Ze kennen geen eenzaamheid. Geen... U wilt al die vro vrochten ook nog hun gevoel geven? Een ziel? Geen wonder dat die oude dames daar geen belangstelling voor hadden. Ik kan u niet volgen. Je hebt gelijk veel. Hoe bouw je een efficiënt, betrouwbaar, bestuurbaar leger? Van kerels die ijskoud zijn, die geen gevoel hebben. Die simpel en onder alle omstandigheden hun orders opvolgen. Die niet nadenken over hun daden. Die verdomme! Is dat dan nooit dat je doorgedrongen hoort? De poort. En geen gekheden, Hawks. Ik hou mijn revolver in je nek. En weet dat ik op dit moment geen enkel gewetensbezwaar heb om een stomme rund als jij neer te knallen. De wacht staat aan uw kant, professor. het raampje open en zeg wat tegen ze. Ik ben het, professor Hawks. Dat zie ik. Dat vergeten, professor? Ja, bij de oude. Is de vergadering nog aan de gang? Dat denk ik wel, Het wel nog licht. Hé, hey, wie ben jij? Ja, Troni, bekend voor. Stap eens uit. Stop! Hiet! Dukker! Daar! Die grote deur moet je hebben. Daarachter zijn de trappen en een lange gang. Aan het eind van de gang zitten ze... Dan schiet ik het slot kapot. Nee, dat kan niet. Die kogelkets terug. Zwaar metaal. Hoe krijgen we hem dan open? We moeten hierdoor aan andere kant de andere kanten echt ingang. Daar staan de wacht. Ga weg bij die deur. Hij gaat hem met de auto rammen. Gunnen. Hij is open. Kom, Tonio. Heb je wat? Nee, nee. Trek me tot het raampje heen. Trekken. Harder. Jammer, Robot. Kom op. Twee, drie, en trek leg. op. Sla op. Sla op. Sla op. Sla op. Sla op. Sla die Sla op. Sla op. Sla op. niet langs de gebruikelijke weggekomen. Wat betekent al die Harry buiten? Wie zit er bij u? Phil Brandt. Hoe barf Staat u mij toe aan u voor te stellen? Tonio, guerrilla leider ja. Tonio? Ben jij de Tonio? Ja. Er is verraad in het spout. Ja, zo noemt u dat. Ik zeg dat het uur van de waarheid is aangebroken. En dit is Barrows, hoofd van de Britse geheime dienst. Wacht. Hij ligt en hij hoort u niet meer. Jullie zijn met z'n zeven, en waar zijn de andere vijf? onze zusters hebben z'n rustig beginnen. Ja, jullie waren nog een beetje aan het napraten. Over militaire besluiten. Daar, professor, professor Hoks. Ziet u die enorme wereldkaart? Die moet je eerder gezien hebben. Ja. Dan heb je dus ook gezien hoe de heersende dames van het zesde continent... ...hun veroveringen netjes in fasen hebben verdeeld. Eerst wordt Amerika onder de voet gelopen, streefdatum 15 april... Dan Europa, streefdatum half 1. Ja. Niemand zou ons tegen kunnen houden. Wij hebben straks het sterkste en het grootste leger dat er ooit op deze wereld is geweest. Jullie zullen ook niet ver komen. Als de het merken dat jullie hier zijn, is het met je gedaan. Want daar is nog iemand. Wie, wie, wie bent u nou ook sorry, weer? Sorry, mag ik mij even voorstellen? Luitenant Smith. Wat zeg ik? Luitenant Smith? Jij ook? Nou, begrijp ik er niets meer van. Ben jij ook een product van professor Hawks? Nee, nee, nee. Jan Smith is geen familie van me, meneer Brent. Hij komt uit Yorkshire, en mijn familie woont in Lankers. Wat staat jullie nou te kletsen? Sorry, meneer Barrows. Opdracht uitgevoerd. Goed zo. U zei zo straks, dames, iets uh, over uw wacht. Dat u eens naar buiten kijkt, hè? Ziet u die mannen op de binnenplaats? Dat zijn onze mannen die uw wacht hebben overmeesterd. Dat is gauw gedaan. Ja, ze waren helemaal op jullie geconcentreerd. Ze merkte niet eens dat we achter ze stonden. Wat wilt u nou? Wat Hé, hey, van die rode knop blijven. Ik krijg je maar mes als je er maar aan wijst. Vreemd! En professor Hawks, hebben de woorden van de dames u nu overtuigd? Ze hebben me steeds iets heel anders verteld. En dat heeft u zonder verder nadenken voor zoete koek geslikt? Geen tijd om nu daar verder over te kletsen. Luid, wil jij je over die dames ontfermen? Ergens in dit gebouw moeten er nog vijf zijn. Deze twee hier zijn de belangrijkste. Ze hebben het meest in de melk te brokkelen. Die anderen zijn zo wat z'n nieuw. Doe ze geen pijn, Luik. Straks, als ze ons alle informatie hebben gegeven die we nodig hebben... ...vinden we wel een passend gesticht voor ze. Tonio, beneden vind je wel een truc. Rij als de donder naar je mannen en ruk met heel je guerilla-leger op naar de hoofdstad. Ah, ik ben al weg. Dat wordt de mooiste dag van mijn leven. En wij veel... Ga eens aan het handje van professor Hawks een kijkje nemen in zijn laboratorium. Ik denk dat het de hoogste tijd is om te zien hoe ver zijn experimenten zijn. Ik ga u graag voor. Misschien kan ik nog iets van mijn fouten goedmaken. Als u maar geen vredesprijzen en zo gaat instellen voor geleerden... ...die de mensheid het afgelopen jaar de grootste dienst hebben bewezen. Nog één vraag, dames. Wat hebben jullie eigenlijk tegen onze wereld? Oud worden. guerrilleros, kolonel? Ja, de guerrilleros, majesteit. Ze vernielen de hele stad. Ik ben blind geweest. Steken blind voor wat er werkelijk in mijn land gebeurde. Een marionet heeft u me genoemd. Wie, majesteit? Hij doet er niet toe. Hij had gelijk. Wat doen de oude? Ik hoor of zie niks van ze. Ja, dat is de reden van mijn bezoek aan uw majesteit. De oude zijn gevangen genomen door de guerrilleros van Tonio. Gevangen? Ja, meester. Ze hebben ze niet gedood? Niet dat ik weet. Dan zijn er dus niet zulke wilde beesten als men mij verteld heeft. Weet u wie bij de overval was? Nou, geen raadsels, kolonel. De man die met u had moeten trouwen. Phil. Phil Brandt. Ja, die meester. Hij zal nooit toestaan dat ze me kwaad doen. Nooit, dat weet ik. Ja, maar... He heeft hij voldoende invloed bij die guerrillero's? Ik vertrouw op hem... Kunnen onze troepen stand houden? Ja. Uh, de waarheid, kolonel. Misschien. Maar ik adviseer u te vluchten. <laughs> vluchten? De ouders zijn gevangen genomen. Het land is daardoor stuurloos. Ik ben de koningin. Ik beveel nu. Ga naar de staf en zeg dat ik beveel dat onze troepen onmiddellijk de wapens neerleggen. Ik wil niet dat er nog één druppel bloed vloeit. Onmiddellijk. En laat de leider van de Crujeros weten dat ik hem zo gauw mogelijk wil spreken. Tot uw orders, majesteit. Ik ben het professor Hawks. Ah, neem me niet kwalijk. Dag professor. Ik weet niet of u het weet, maar er is een opstand uitgebroken. Ze zeggen dat de oude ontvoerd zijn... en dat de guerrilleros van die beruchte Tonio de hoofdstad hebben ontsingeld. Is hier alles nog in orde? Ja. Nee. De kapitein dacht dat u iets was overkomen. En? Hij heeft het proces versneld. Wat? Hij heeft het rijpingsproces versneld. De idioot. Waar is hij? Naar het vond professor. Er kwam er geen orde meer door, begrijpt u? Verdikke me, open die poort, snel. Ik, ik weet niet of ik die twee heren ook mag toelaten, professor. Dat is nou mijn zaak. Vooruit, doe open en gauw. Go. Uh, goed, goed. Is dit je hoofdkwartier? Je centraalpost? Van hieruit bedienen we de verschillende kweekzeggers. Maar ik heb nu geen tijd voor een rondleiding. Zie je wel, wat? Idiot. kijk hier. Normaal moeten de lichamen die zich aan het vormen zijn elke dag een tiende graad meer verwarmd worden. Meer niet? Die idioot heeft er ineens een hele graad bovenop gegooid. Ik kan dat nou wel terugdraaien, maar ik vrees dat er niets meer aan te doen is. Kom, we gaan even de kweek Wat een ruimte. Zo heb ik er vele van deze afmetingen. Allemaal vol uh, aankomende mensen? Allemaal soldaten van het zesde continent. Als jullie me niet met mijn neus op de feiten hadden gedrukt, zouden ze over enkele weken zijn opgerukt naar de andere wereld. Waar ligt dat nou aan mij, hè? Wat is het hier heet? Kijk het daar benauwd van. Ja, dat komt omdat het hier ook zo vochtig is, hè? Kweekservice. Er heerst hier een temperatuur van precies 37 graden en een vochtigheid van precies 100. Is dit de serre waar, waar mijn dubbels gekloond worden? Ga maar eens wat dichterbij. Mijn heimel. Ik heb in mijn loopbaan heel nou wat meegemaakt bij dit. Ze zijn niet van echte onderscheiding. Griezelig echt. Even sterk. Even intelligent, maar ongevoelig. Als alles tot het laatste moment heel geleidelijk was gegaan. Nou, met de temperatuur geknoeid is vrees ik dat we wel eens voor een onaangename verrassing kunnen komen te staan. Wat dan? Als ze wakker worden dan de normale groei is verstoord, hebben ze dan een handicap? Aan het uiterlijk zal niets te zien zijn, maar... Ik bedoel, dat al die, die mensen uh, geestelijk gestoord zullen zijn? Dit wordt een ramp, een regelrechte ramp. Mijn God. Waar ben ik aan begonnen? Dat had u zich eerder moeten realiseren. Kunt u er niks tegen doen? De stroom uitschakelen? Nou ja, zeg maar wat. Ik ben bang dat het daarvoor te laat is. Een ogenblik. Even de temperatuur opnemen van een van die veel brand. Het is niet of ze alleen maar op een bevel staan te wachten om te gaan lopen. Dat kan. Dat mag nooit gebeuren. Hoe houden we dat dan tegen? 36 graden. Het zal nog maar enkele uren duren en dan beginnen de harten te kloppen. Hoeveel uren? Hier ...hoogstens vijf... ...een dringende vraag, professor Hawks. Die... die dingen daar... ...zullen dat soldaten zijn als... Uh, ...ze bak worden? Ja. Beschouwt u ze als... ...als menselijke wezens? Daar kun je urenlang over discussiëren. We hebben geen uren de tijd, professor. Ja of nee? Na die stomme fout... ...onder de huidige omstandigheden. Nee, tenslotte... ...wonen hier mensen in de buurt... Ik bedoel echte mensen. Nee, omdat deze experimenten tot iedere prijs geheim moesten blijven. en omdat ik in alle rust wilde werken. is dat allemaal op een afgelegen plek gebouwd. Het is trouwens verboden gebied. Kilometers in de omtrek is het verboden terrein. Nee, hier in de omtrek woont nee, niemand. Ik dank u. Wie je van plan? Commandant Phelps op het schip bevel geven dat hij de boel plat moet gooien. Heel gauw en grondig. <lacht> niet te geloven Jarenlang vechten we tegen de tirannie van die oude wijven. En nou, ha, alles in een paar dagen gepist. Natuurlijk Dankzij jullie Baros, Doc, Phil, proost Antonio Proost jij, jij wordt zo dronken als een aap Zeg Doc, U heeft hem geloof ik ook een beetje zitten hè ik Is toch he. niet van de sinaasappelsap? Ik ja. dacht dat u niet dronk Ach, niet zwetsen, Phil En uitzonderingen bevestigen de regels Die waar, Barrows? Ik reken in deze op jou. Groot gelijk, vriend. Ontspannen is na nou al die spanning. He? Ja, ja, jullie hebben heel wat meegemaakt hoor. Maar nou, ik wil je wel vertellen dat het geen grapje is om altijd maar machteloos te wachten op. Uh, ja, uh, ik weet het. Hé, Tonio. Jij moet jezelf in afnemen hoor. Je bent een staatshoofdman. Ja. Ah. En een staatshoofd. ...verlaagt zich niet tot dronkenschap. Ja. Even zeg ik dat nou bezopen, hè? O, oh, pardon. Ik kan beter mijn mond... Ja. Nee, niet doen, dokter. U bent al nooit zo gezellig geweest. Ja, maar de dokter maakt alleen één fout. Oh ja? die ja. me niet waar, hoor, Gorilla-leider. Ja. Oeh, nou heb ik weer iets misgezegd. Uh, mis misgezegd. Uh, nee, nee, nee, nee. Nee, u hebt gezegd dat ik staatshoofd ben. Wie zegt dat? Lydia is nog altijd de koningin. Verrek, Tilbrand, dat heb ik jou nog steeds willen vragen. Waarom wou jij niet met haar trouwen? Hé, hey, Lydia, waarom wou dit er niet met jou trouwen? Wat zei je, Tonio? Nou, je ziet nog wat witjes, Lydia. Nog niet bekomen van de schok? Ik vroeg, waarom wou deze knaap hier niet met jou trouwen? Die zou in een knap stel geweest zijn. Een koningspaar waardig. Omdat hij zijn hart al aan het Franse journalistetje had verloren. Ah, freckia. ja. Hoe, hoe is het met die, uh... kom, hoe heet ze ook alweer? Uh, Mora. Ja, Moira. Moeilijke naam. Maar neem maar niet kwalijk veel. Dat kan ik niet onthouden. Daar heb ik niet genoeg hersens voor als gorilla alleen, hè? <laughs> Doc, hoe gaat het met haar? Oh, wonderwel. Ik heb, ik heb haar gebroken been ge, ge, ge, gekloond. Nee, nee. Nou ja, ik heb de twee uiteinden <laughs> tegen elkaar aangezet. Juist Ja, ja ge, gezet. En toen heb ik er een emmer gips op. Ja. Mee. En ja, ja. nu zit ze in de ziekenboeg met dat blok gips aan haar been van heb ik jou daar. Ja, gek speel, hoor. Ik bedoel well. die champagne. Ja. Ja. Ja. Ik ga de revolutionaire raad voorstellen om Lydia als koningin te handhaven. Ze heeft ons eigenlijk nooit kwaad gedaan. Integendeel. Ze gauw iets te zeggen, had, heeft ze de strijd beëindigd ja. en met ons gepraat. Ja, is waar. Ja, ah, ik zie dat wel zitten. Zie ik ook wel. En dan trouw jij met haar. Is het niet, oh, oh, oh, Tony, joh? Oh, Barry, oh, oh. <laughs> jij bent ronduit slecht. Een, een geraffineerde koppelaar, dat ben jij. Even serieus, wat gaan jullie nou doen? Ik bedoel, Lydia, jij als koningin en Tonio, jij als... Ja, nou ja. Ja, laten we zeggen, belangrijkste man van het land. Wat gaan jullie nou doen? Nou, het bestaan van het zesde continent uh, wereldkundig maken? Contact zoeken met andere continenten? In deze omstandigheden, in deze sfeer... ...in de stemming waarin wij nu zijn, is dat een vraag die niet op zijn plaats is, meneer. Oh, oh, oh, oh. Bij deze verklaar ik dus dat ik het werkelijk niet meer weet. Nee, echt niet. We zullen het aan de bevolking vragen. Een goede raad, vriend. Als je het echt meent... ...met je democratie hier. houd dan de deur gesloten... ...en ga op je democratie zitten als een kloek op de eieren. Ja, precies. En Barrows, die weet als hoofd van de geheime dienst... ...wat er allemaal achter de schermen gebeurt in de rest van de wereld. Reken maar hoor, Barry. Nou, die weet van de Het hond zal en de Het zou moeilijk daaraan. zijn, want we staan nog langer geheim te houden. Ja, maar niet onmogelijk. We hebben goud genoeg om vele monden te snoeren. Ik bedoel jullie natuurlijk niet, ik wil je niet beledigen. Ik heb voor jullie wat anders. Weet je nog? Ja, ja, dat is zo. Het schrijn. Wanneer laat je ons dat zien? Morgen? En ja, waarom niet nu? Ja, goed idee. Ja, maar het is feest, mensen. En het is pers. Beste Tonio, commandant Phelps, wil graag zo gauw mogelijk met zijn vliegdekschip naar huid varen. Admiraal Cunningham wacht op hem. Admiraal Cunningham staat op onze zwijglijst. Weet je dat? Nou, ik heb de paparazzen van die oude wijven doorgenomen. We zullen admiraal Cunningham een loonsverhoging geven. Ik zie dat hier met jou wel zitten. Phelps wil dus graag zo gauw mogelijk wegvaren. Dat begrijp ik. We gaan. Wat weet jij van het schijn, Tonio? Uh, zo goed als niks, Lydia. Net als jij. Ik weet er ook geen donder van. Ik weet trouwens niet eens waar jullie het over hebben. Kom nou maar mee, dok. Kom nou maar. Uh. Deze deur is een eeuw niet geopend. Niemand weet hoe lang. Zeg, die oude priester of, of monnik, wat het dan ook was, die uh, was er niet zo gelukkig mee, he, dat je de sleutels moest geven. Nee, het kan wel. Moet het zijn. Die zwarte doos. Wat een antiklimax. Die doos is wel van zwaar metaal. Is niet te tillen. Kijk, aan deze kant komt er een dikke draad uit. Waar gaat hij heen? Nou, naar dit spul hier. Een vreemd soort schakelbord. Klopt. Het hele klooster krijgt van dit ding zijn energie. Jij weet meer van dit ding? Misschien. Er staat aardig wat stroom op dat bord. Aan de dikte van de kabels te zien, tenminste. Jullie hebben het nog steeds niet door. Wat? Uit die doos komt stroom. Ja, Er gaat niks in. Verrek. Hoe kan dat? Heeft het iets met atoomsplitsing te maken? Ah. Een vereenvoudigde vorm van kernenergie of kernfusie of nee, zo? Nee, nee, nee, nee, dat is het niet. Als dit een soort kernreactor zou zijn, dan, dan moet je die nog wel wat eten geven. Splijtbaar materiaal. Ja, kan die doos niet open? Uh, heeft iemand een schroevendraaier? draaien? Uh, hier, mijn zakmes. Ja. Prima, Prima idee, merci. Kijk, als ik deze ene schroeven nou los krijg, dan kan ik dat paneeltje kan opzij, dacht ik. Voilà. Goed gezien, veel. Ja, alleen, ik zie nu geen donder meer. Dat doosje heeft er een hekel aan dat je hem kietelt Phil. Dan valt de stroom natuurlijk uit. Ja, hier, mijn zaklantaren. Merci. Zie je wat? Wacht even. Het is wat ik dacht. Een dynamo. En ik heb van flauw vermoeden dat ik ook weet wat een laat draaien. Wat dan, dok? Aardmagnetisme. Aardmagnetisme? Ja, Aardmagnetisme, dat is geweldig, Tonio. Dat kan de oplossing van ons energieprobleem zijn.